Geweldig, hè? Tja, ze hebben geremixt, althans digitaal, uh, helemaal opnieuw opgenomen. Deze van Barry Ryan, een knaller uit 1968 en dan klinkt het toch allemaal even wat anders dan op de oude grammofoonplaten. Uh, een weet je wat dat is? Oh ja, zo'n zwarte platte schijf en daar prik je dan een arm met een naaltje in en daar komt dan lawaai uit. Geweldig. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Dat gaat duren tot 12 uur, deze zondagmorgen. Mm -hmm. En we hebben heel veel lekkere muziek voor je. En dat niet alleen, ook een leuke reportage van Jeroen van Gent. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Maar eerst wat levensreddende handelingen.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 Lekker ontspannen toch hè, met al de koffie en uh, het lekkers erbij hier. Een hele assortiment, een assortie heet het geloof ik, die doos. Hmm, gaat volgens mij helemaal op hoor. En tijdens het opeten van al dat lekkers luisterden we naar The Stranglers en Golden Brown uit 1982. En we deden wat, ja... Hartmassage, zal ik maar zeggen. Levensreddende ja, dingen met de BTS. Staying alive, speciaal voor de mensen die ja, bezig zijn op het werk met uh, het. Uh Oefenen van dat soort zaken als er wat misgaat. Goed, straks een uh, reportage van Jeroen van Gent. Hij is de straat weer op geweest en vroeg aan de mensen wat is uw roeping? Ja, sommige mensen denken dan aan uh, iets in het geloof, uh, priester worden, dominee of dat soort zaken. Maar bij hen uh, komen er heel andere antwoorden op zijn vraag. Je hoort het, straks staat deze toch wel weer een gebed van Texas, prayer for you.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 Geef je de morgen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik het wel mijn weg met jou. Wat een prachtige muziek toch? Deze zondagmorgen. Ja, het is alweer vijftien. Uh, 15... Maart, wat schiet de tijd op, hè, jongens. En het is alweer twee weken lente. Althans, volgens de ene kalender. Volgens de ander moet de lente nog beginnen. Maar goed, in de tuin zien we het al. Uh, trouwens, even kijken naar de agenda van de komende weken. Per vorige uur niet zoveel van verteld. Uh, maar er is wel veel te doen, hoor. Er zijn twee wereldverteldagen. In Hulst en Terneuzen. Interessant. En er is ook een... Uh, voorstelling Doekseleuten en de lastes in het Ledo Theater en nog veel en veel en veel meer. En er is ook nog een leuke expositie, Kunst van het loslaten in Sluis. Interessant. Ga dan maar eens kijken op onze website, daar vind je alle details, dus dan weet je wat je de komende dagen kunt doen als je even niks te doen hebt. Op ga naar Agenda en je weet alles. Je deden mee aan het Eurovisie Songfestival, misschien weet je dat nog. Nou, ik wel. Bucks Fizz En uh, toen kwamen ze met dit knallende nummer. The Land of Make Believe. Daarvoor hoorde je Credence Clearwater Revival. And Have You Ever Seen The Rain? Nou, de afgelopen week was het wel raak, hè, met de regen. Dus, daar heb je vast wel iets van meegekregen. Um, even kijken, tijd oh ja, voor de reportage van Jeroen van Gent. Ja, iedereen heeft wel een soort van roeping, denk je niet? En de een denkt van ik word priester. De ander denkt ik word uh, piloot. Weer een de ander denkt ik word dokter. En er zijn ook mensen die het een geweldige roeping vinden om taxichauffeur te worden. Dus, maar ja, uh, heel veel mensen hebben zo hun eigen wensen. En Jeroen van Gent ging de straat op vroeg aan u. Namelijk, dit soort mooie vragen als, wat is uw roeping? Hier zijn uw antwoorden. Mijn roeping is...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 Ja, van jongens af aan. Ik ben altijd met kinderen bezig geweest. dus Ik, ik dacht, nou, ik, ga, ik ga school in, ik, ga, ik word lerares. Maar ik ben de kinderopvang ingerold. En dat doe ik al 37 jaar. Dus, oh. dus, en dat vind ik nog steeds ontzettend leuk. En je gaat er nog wel even mee door, neem ik aan. Zeker, ja, ik zal wel moeten. <laughs>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 Oh, bent u iemand die helemaal omhoog glimt? Nee, nee, nee, dat oh, niet. Ik, uh, ik zit in de logistiek. Uh, de, wat alles waarmee de kabel wordt gebruikt, dat ontvang ik en uh, dat uh, sla ik op in de magazijn. Het is heel actueel, want er is een beetje te weinig stromen en zo. Uh, moet u hard werken? Nee, uh, nou, ik werk wel hard, maar dat hoeft niet per se. Dat is niet... Uh, uh, niet is... nodig, maar ik ben van nature zelf zelf uh, hardwerker. Ah, dat gaat vanzelf. Ja, dat gaat vanzelf. Wat is uw roeping?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 Waar zit het hem in? Wat doet u dan precies? Nou ja, buren zo gezegd die hulp nodig hebben. Vrijwilligerswerk doe ik gewoon oh, voor ja. de buurt. Ja. Als Elf iemand man. hulp nodig heeft in de 11 Franken, zeg maar, waar die mensen zitten die opgenomen zijn. Oh. daar is mijn buurvrouw nu ook opgenomen en uh, ja, die loopt ze na. Maar haar man die woont naast ons en die heeft ook hulp nodig, dus...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 zodat ze iemand kan helpen, of het nou kinderen zijn. Ze, oh, dat de leven we lang al, hè? Ja. Van, van, dat is al groot gebracht van huis uit, waarschijnlijk. Dat is ja. echt een roeping, dus? Dat is een hele roeping. Ja. Altijd in de Ik weer. Je gaat nooit uit het systeem meer. Nee. Nee. nee maar dat... Ja, dat moet het dan, nee toch? Nee hoor, nee. Nou, je kan wel eens over je grens gaan. Wow. Ja. He, want ja, je bent er zelf natuurlijk ook nog en dat zijn je af en toe wel behoorlijk weg. Ja, op een gegeven moment moet je het weer ook Hoe weer een beetje weer af gaan Even bouwen. pas op de plaats maken. Ja. Ja. ja. ja. ja. Dus daar zijn we nu ook wel. Wachten, maar ja, moeilijk. Ze luistert altijd wel naar me, alleen op dat gebied niet. Op nee, nee. dat gebied niet, dus niet nee. tegen me te stoppen? Nee, nee. dat ah, zeg ik, ah, nou, doe nou zo'n stapje terug. Ja, maar goed, nou, ik ga, ga dan even een kwartier zitten en dan ja, Het is ja, een ja. hele dag. Dan, uh, heb ik weer wat in mijn hoofd. Dan denk ik, ja, maar dan ga ik dit nog doen en dat ja. nog doen. Ik loop nog even naar de buurman, kijken of ze nog wat ja. nodig heeft. Ja, maar zo roes je niet vast. Dat is nee, dat hartstikke is goed. Nee, dat, ja, ja, dat is Blijf ook, wel bezig. Blijf je gezond bij Ja, goed. hopelijk. Gelukkig wel. Wat is uw roeping? Om een, uh, net zo'n goede vader te worden voor mijn kinderen als dat mijn moeder was voor mij. Hé, hey, dat is een goede. Ja. Lukt dat? Ja, denk ik het wel. Als ik naar mijn eigen dochters kijk, denk ik dat dat twee hele vrolijke meisjes zijn. Hé, hey. ja. oh wow. Daar zit heel veel van ja, u wel, wel, wel. in, zeg maar. Ja.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 De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. <tied> chaplatiër, haar mond als een kizzi, shirip, shirip, arsus, arsus, paplatiër. We zijn zo'nmaal gezien van onze vader, we zijn een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 Jongens, jongens, een beetje rustig hier in de studio. Studio, jongen, jongen. Ja, er wordt gedanst op dit nummer. Op zondagmorgen. Nou ja, zeg. Tuurlijk. Zeker. Op de muziek van Pitbull en John Ryan. Fireball. En uh, omdat we doodgegooid worden met uh, Turkse reclamespots voor vakanties. Daar kan. Om maar alvast van de taal aan de taal te wennen. Ja, ik ga er helemaal van stotteren. Ik ben helemaal van mijn apro-dinges. Door dat gedans en de, bewegen, de, be de beweging hier in de studio. Nou ja, het is een aardige zondagmorgen en dan past dit wel. Um, bay bay bay bay bay bay. Maar we hebben natuurlijk ook nog wat anders in de aanbieding zometeen. Maar eerst ga ik je nog even vertellen dat er zometeen over een kwartier ongeveer een verzoeknummerprogramma begint hier bij ZVL. Haha, daar kun jij aan meedoen. Je kunt invloed uitoefenen. Lijkt mij een fantastisch plan. Doe dat. Als je bij jezelf denkt: mmm, blokhuis, wat draai jij voor een slechte muziek. Laat ik het zomaar zeggen. Ik denk ik wil een ander woord gebruiken, maar doe het toch maar niet. Wat draai je voor rommel op de radio? Ik heb een veel beter idee. Mijn smaak is beter. Nou, daar kun je wat mee doen hier bij veel. Door uh, zometeen een berichtje te sturen via onze website. Omroepzvl.nl Ga naar een verzoekje. En geef daar jouw lievelingsmuziek aan. En dan gaan wij er straks mee aan de slag. En je hoorde al de telefoon de, die hier uh, staat. Dat er uh, van alles al binnenkomt via onze website. Pingpong gaat de hele uh, dag al door hier zo. Leuk. Dat je sms'en en, en uh, whatsappjes sturen en uh, berichtjes via onze website. Nou, straks dus over een kwartier gaan we jouw wensen in vervulling brengen. Je muzikale wensen. Dus, stay tuned, blijf bij ZVL.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 It rang out and that song filled the room From that worn down piano Up and out of tune <laughs> Then from the crowd a man shouted a bid dollars for that piano I'll give $2,000, thousand, and the bidding went on As a man in the tall coat Kept playing that song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 I'm Een beetje een zootje in de studio vandaag. maar eens net aan het dansen? Op uh, Fireball gaan nu de handjes omhoog. Want wie kent dit nummer niet? Van uh, Willy Alberti. Je hoorde de glimlach van een kind. Tuurlijk. En daarvoor het onvergetelijke Worn-Down Piano van de Mark en Clark Band. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. De tijd is omgevlogen. Och, och, wat is het snel nou gegaan. En ik heb nog zoveel mooie nummers liggen. Die neem ik dan wel weer mee voor de volgende gelegenheid. Volgende week zondag ben ik hier weer bij ZVL rond een uur of tien. En dan hoop ik dat jij er ook weer bij bent. Ik wens je vandaag natuurlijk. Alle plezier met mijn collega's, want er komt heel veel moois aan vandaag. En leuks en gezelligs. Dus stay tuned. Tot sluit van de show: een hele mooie van Grant. Een mooie remake van een nummer uit de jaren 40, 50, 60, 70 en 80. En het gaat over een prachtig hotel: Putin on the Ritz.